Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De straat bij de Israëlische ambassade in Den Haag is weer vrijgegeven. Twee weken geleden werd de weg afgesloten omdat er sprake was van een serieuze dreiging. De beveiliging van de ambassade gaat gewoon door, meldt burgemeester Van Zanen. Binnen nu en een paar dagen krijgt Julian Assange, oprichter van klokkenluiderwebsite Wikileaks, van de rechter te horen of hij wordt uitgeleverd aan de VS. Gisteren hadden advocaten van Assange het woord in de rechtbank en vandaag was het de beurt aan de Amerikanen, vertelt correspondent Arjen van der Horst. De Wikileaks-voorman heeft simpelweg de wet overtreden, zeggen de advocaten. En dat deed hij door samen te spannen met Chelsea Manning. Chelsea Manning werkt als inlichtingenanalist voor de Amerikaanse strijdkrachten in Irak. Zij was de klokkenluider die honderdduizenden geheime ambtsberichten en militaire verslagen naar Wikileaks bespeelde. En Assange, zo zeggen de advocaten, stuurde Menning aan om de overheidscomputers van de Amerikanen te hacken. Ja, dat was correspondent Arjen van der Horst bij de rechtbank in Groot-Brittannië. Als Assange wordt uitgeleverd aan de VS hangt hem een maximale celstraf van 175 jaar boven het hoofd. En het idee is overkomen waaien uit Denemarken. Vandaar dan ook de naam. Skevenhuizen. Het zijn woonunits voor mensen met onaangepast woongedrag. Mensen met complexe problemen zoals verslavingen of psychiatrische klachten. Ze kunnen niet in een normale woonwijk wonen en krijgen in deze woonvorm passende begeleiding. In Heerlen zijn er nu zes gebouwd en binnenkort komen er meer. Maar omwonenden zitten er niet echt op te wachten, merkte een Limburg. Ik vind het niet zo heel prettig in de buurt eigenlijk qua veiligheid. Me geeft heeft geen veilig gevoel. Ze maken het nog crimineler, vind ik. Zetten ze bij de burgemeester aan de straten neer. En dat doen ze niet. Maar volgens de gemeente kan deze woonvorm met begeleiding mensen juist snel op de goede weg helpen.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 Wat bloeit en daarna weer verdwijnt.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 Nou, we hebben uiteindelijk het proefbandje genomen. Toch wel, ja. ja terug. Omdat ja. het niet. Nee. Het was niet, uh, het was niet het terug was te je... krijgen. Oké, okay. het Want gevoel je... was niet terug te krijgen. Precies. Wat in de... En waarom is dat nou zo? Ja, ja. Ja. Ja. Moeilijk, ja. Wat? Ja.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 Dat is toch heel bijzonder Maar luister je ja. nog wel eens naar je eigen muziek? Want nou, niet veel. Uh, heel veel muzikanten. Uh, uh, uh. Nou, eigenlijk alleen uh, uh, als je. Als, uh, we, uh, <lacht> ja, als we moeten optreden. Maar ook, uh, dan hebben we bijvoorbeeld. Uh, zijn we gevraagd. En dan bepaalde selectie van nummers. die we al een paar jaar niet gespeeld hebben. En die moet je dan terug. Uh, je moet ja. terughalen. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> maar dat is vaak. Uh, dan hoor je bepaalde nummers weer. Uh, sinds heel lang.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 Nou ja, uh, Ferry, dat is een zanger. Uh, en ik uh, fietste op de Zaanbrug. En toen had ik dus net zo'n drie jaar. helemaal geen muziek meer gemaakt. En hij ook niet. En uh, toen kwamen we op het briljante idee. Om, uh, <laughs> zullen, zullen we weer eens wat gaan doen? Briljant. Ja, <laughs> maar, uh, hij, hij miste het blijkbaar en ik ook. Ja, ja. ja. En. Uh, nou, die, uh, die pauze had nou lang genoeg geduurd. En toen. Uh, nou, toen we een beetje over gaan nadenken. Toen vonden we uh, Maarten, Oudhoorn en Jacob, Butter als passist en als zanger. En Maarten schreef zijn eigen tekst. Dus dat was uh, dat, ja. dat was natuurlijk wel handig. Want... Maar jullie waren al lange vrienden, Ferry. Jawel, ik kende ja. uh, Ferry woonde bij, bij, uh, in die villa bij de ex. Oké. Okay. Dat was gewoon de hele punk scene in, uh, uh, in Wordenmaar. Ja. Ja, ja. En die had uh, nee, ja, toen op een gegeven moment. in uh, uh, had je wel uh, twintig puntbands in voor maar Er is ook een LP van uitgebracht: ja. Oorwarmer. Oh, oh. Dat is eigenlijk de verzameling van. Alle punkbands. helft ja. als dat, als dat, als dat, van de bands heb je natuurlijk daarna nooit meer wat van gehoord. En het, de bent band de, de Zwembaden. En je had toch en vele anderen. Maar die waren vooral hele goede namen. Ja. Ja, de muziek heel was behoorlijk. zo niet de... Heel maar belangrijk, ja. ja. Ja, dat was een, een vrij levendige club. Ja. Heel en heel ja. Ja, goed, daar, daar, daar ken je mekaar van. Ja, ja. En zo verzamelden jullie de... Toen hadden we op een gegeven moment een band met z'n vieren. Daar hebben we toen ijverzucht mee gemaakt. Maar ja, dan krijg je... Wat er dan gebeurt is dat album best wel... Daar kregen we best wel respons op. En dan zegt de ene helft van de band... Die zegt van, nou mooi, zo moet het. Daar wil ik verder mee. En de andere helft die zegt, ja maar...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 maar ja, Freddy en ik dachten daar anders over. Dus dan, eigenlijk valt Bent dan uit elkaar. Ja. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. En dat is ook heel gezond, vind ik. Ik denk dat iedereen alsjeblieft gaat doen wat hij het liefst wil. Ja. En niet. Uh, ja. Maar ja, dan, dan ben je weer met z'n tweeën. Precies. En dan, en dan? En dan uh, nou, ik heb je natuurlijk één album gemaakt wat een beetje respons krijgt. Ja. Maar dan, dan moet je met het tweede album komen. En dat ja. is altijd uh, het grote struikelblok. Dat ja. hoor je ja. vaker. Ja. Maar en dat heeft dan. Kijk, dat hij, van 1989 kwam die, die evenzicht uit volgens mij. En dan uiteindelijk is dat uh, Krankenhuis geworden. Dus een kistje, maar die is uit 1993. Dus dat heeft vier jaar geduurd.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 Waarom dat nummer? Omdat dat een... Uh, het is heel, ik vind het een heel goed nummer, trein. Maar het is ook heel simpel. Zo, de, het is zo'n een heel eenvoudig. Je, het is heel transparant. Je kijkt er in één keer doorheen. Oké. Okay, en dat, ja. vind ik, dat vind ik zo knap. En, uh, ja. en dan ondertussen uh, swingt het als een trein. En, uh, en vooral die, die zang van die... Van Lee. Lee. Ja, ja. die uh, Daar ben ik zeer van gescharmeerd. Dat heb je ook gebruikt in je kiftwerk...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 Ja, ja. Wat ik er mooi aan vind. Het, echt, is, heel, het is een hele bijzondere... Uh, drum, ja. Ritmestructuur. Ja, okay. oh. Als je daar... Nou, als je dat een beetje bestudeert. Ik denk, nou... heb ik nou, is wel, uh, ik, nou echt, echt nog nooit gehoord. Ja, dus jouw en, achtergrond natuurlijk als drummer. Ja, dan nou ja, echt, maar dat, ja, dat, ja. dat is ja. wat je... Ja. Wat ik wel mooi vind. Verbazend mooi hoe dat in elkaar zit. Ja. En je kan, okay. je kan bij wijze van spreken...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 Luistert hoe, uh, dat je, je probeert een beeld te vormen uh, hoe je dat moet spelen. Ja, ja, dat geloof ik ook. Ik denk, ja. Dat denk ik wel. Ja. Hoe zouden ze dat gedaan hebben? Ja, oh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Je, zet, je ja. kijkt je, dat zal dan wel een beetje uh, beroepsdeformatie zijn of zo, maar, je, ja, ja. Ja. maar dat doe je uh, pas vanzelf. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar ja. dat doet verder niets af van het feit dat je er ook goed van genieten kan. Ja, je kan, je kan, je bent nee, niet dat, kijk, je, dat je, je, je, je moet ook. Wat ik, wat ik bijvoorbeeld over het nummer goud zijn, Je moet ook gevoelig zijn voor de, voor de ontroering die erin is. Ja, moet je er ook. Dat ja. Die moet je wel voelen. Ja. Dan wil je dat ook. Dan, ja, dan probeer ruw. je dat ook. Maar de kift ja. heeft altijd een ruw randje ook ja, in de muziek. Ja, maar goed, dat is... En uh, uh, als je gaat naar technische perfectie... Ah, dan wordt het een beetje dat, clean, hè? Neem Stiliden, dan wordt het de, zo ik, perfect. Ja, maar dat, dat zoeken we ook helemaal niet. Nee. Dat hebben we helemaal niet op zoek naar technische perfectie... maar wel uh, hoe je... Hoe, hoe iets in elkaar zit. Ja. En dan kan dat... kan dat wel grof gespeeld worden... of ongepolijst gespeeld worden. Dat is helemaal niet belangrijk. Nee. Maar en dat, dat... holy cow, hoor, net dat, ja. nou, wat ik zei... het mooie Mooi nummer, vert, ja. is... de transparantie van het nummer... en de zang, hoe die zang daar doorheen zit... Ja, ja. wat eigenlijk zo... simpel lijkt... Want dat is het niet, maar dat lijkt het. Ja, ja. Dat, je, dat, je, dat je het in één keer snapt, het hele nummer, okay. en uh, nou, dat je dat kan maken, dat vind ik dat ja, vind dat vind fantastisch. Leuk, ja. Ja. Ja. ja. willen jullie met de kift iets bereiken? Of wil je iets overbrengen? Of maak je muziek alleen voor jezelf? Ja. Of een boodschap of zo? Of, uh, oh. Gewoon mooie muziek maken voor ja, de luisteraars? Goede, goede ja. muziek maken. Het is ook gewoon een, een vriendenclub. Die je bij elkaar... Dus gewoon muziek maken is heel belangrijk ja, voor jullie. Ja, ja. gewoon dat, je, ja. Uh, dat je, je, je doet dat toch met... Kijk, het, is geen, het is geen arbeidsrelatie met een, uh, nee, een chef nee, nee. En, uh, en, uh, en een aantal uh, medewerkers of zo. Nee, nee je bent met z'n allen ben je iets aan het doen. Ben je, probeer je iets te ja. maken. Maar dat komt misschien ook omdat je er niet van hoeft te leven dan.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 Dit is eigenlijk de eerste vier jaar dat we het niet meer hebben. En, uh, maar goed, toen konden we een aantal mensen in vaste dienst nemen. Ja. Want je moet... Kijk, het klinkt, het klinkt leuk hoor, subsidie, dat is het ook. Maar uh, uh, je, je moet het zo, zo bekijken dat je krijgt een bepaald bedrag. Ja. En daar betaal je dan uh, een aantal salarissen van. Dus de helft van het hele bedrag... Ben je ook gaat op, direct ja. terug als inkomstenbelasting... naar de, <laughs> de helft. De andere helft... daar betaal je ja. de mensen van. Dan betaal je dus... Ja, salaris ja. van. Ja. Een, een groot deel. En dan blijft er... Nou, dan blijft er per jaar...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 Ja, en dan de auto nog en zo, ja. Ja, ja, je ja natuurlijk, ja. Je afhankelijk van ja. waar je dan heen moet, heb je natuurlijk uh, meerdere uh, auto's, uh, ja. prijskosten. Ja, ja, ja, is, ja. en je, als je op Tour gaat, je moet natuurlijk altijd proberen concerten allemaal aan elkaar te doen. natuurlijk ja. Want als er een dag tussen zit, dan heb je geen inkomen, maar je ja. hebt wel je kosten.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 Ja? Uh, tussen de uh, dan, uh, ja, dan dan weet je het dan, dan niet hebben. op ja. dan, ja. Uh, dan ja. blijf je dag wel doen ja. uh, dan, ga, dan gaat dat ook ja. uh, maar uh, uh, maar het blijft leuk dat optreden voor ja, ja maar ja? maar ik, ben, ja. ik vind nu als ik voorbeeld dat ik dan als je dan de Groningen speelt ja. en dan uh, als je dan zo'n concert uh, uh, weer heb, ben ik, wel, ja. ben ik nu wel blij als er een dag dus En als drummer ben je redelijk intensief uh, ja, op het podium bezig, waarschijnlijk. Ja, ja. Het, is, uh, het is best wel uh, lichaam, het is best wel uh, werk. Ja. Het is werk, ja. ja en, dat, uh, en dat vind ik helemaal niet erg, ik hartstikke leuk. Maar ik word in, word dit jaar word ik 73. Oh, ja. Nou ja, ben leuk dat ik dat uh, nog maar meemaak. Dat maken. het nog steeds kan. Ja, ja. Dat dat ja. Uh, ja. kan, kan blijven doen. Maar, maar misschien juist daarom, omdat je ja, het doet. Dat het Altijd bent blijven doen. Geloof ik ook zeker. Ja. Maar uh, uh, je moet het niet overrijden, natuurlijk. Nee, nee, <laughs> is, uh, weet je, ook nee je moet er wel ja. rekening mee houden. <laughs> That he recollected what he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 Dus dat die cd's van ons, dat die nergens inpassen. Nee, nee. <laughs> in, uh... Ook niet in de winkel, nee. Nou ja, <laughs> ik ga je van het winkel de En de ene vindt dat dan uh, juist leuk.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 Ik denk niet langer, ik denk niet meer aan die uren, Belaffen als honden in de verte. En ik vertrouw niet op de lente, maar ik denk niet na over de zee. Hele donkere plaats Waar een gehurkte knaak In droefgepijst verloren Zijn broze bootje viert Of het een vlinder was Wat ik daar mooi aan vind Is Tom Bonners. Dat kon het, het kon helemaal niet, hè, dat je als punkband eh, bent had. Maar waren jullie een punkband bent dan? Ja. Zo is het al begonnen. Ja, oh, okay. ja als je uh, gewoon viermans uh, elektrisch uh, punk bent, maar, maar, maar wel met een trompet. Ja. dat kon, dat kon al helemaal nee. niet. Nee, <laughs> Zo niet. Ja, ik zit even na ja, te denken pakken. of ik een band ken uit die periode waar dat nee, ook nee. gebeurde. Maar ja, de, in, ja, de specials misschien, maar, dan, ja, maar, ja, maar dat was geen punk. Ja, ja, ik heb altijd zoiets, dat maken we zelf wel uit. Tuurlijk, ja. Ferry had een achtergrond in de fanfare. Oh, vandaar. En daar had ja, hij ja. toch het ja. leren spelen. En later, toen we eigenlijk met Klankenhuis, toen we dan die band gingen samenstellen. Toen, we, uh, toen is Freddie vader ook mee gaan spelen op Toppet. Kan je zeggen dat, dat, dat de kift zich nog steeds muzikaal ontwikkelt? Ja, Als je terugkijkt, dan dat, er, dat er steeds ja. een verdieping... of ja, een, een, een... Dat vind, vind ik wel. Ja? Vind ik, uh, we zijn ook helemaal niet beroerd om uh, eens even helemaal anders te gaan doen. Ik wil gewoon uh, ook dingen te doen die, uh, uh, die gewoon ook voor ons volledig nieuw zijn.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 ja ja ja misschien ja, ja, ja. is wel leuk om dat te proberen ja. dan gaan we uh, nou ja de, de, de muzikale ontwikkeling van de kift ja. uh, Nederlandse teksten teksten ja. zijn belangrijk jullie dat gebruiken is, uh, ook gedichten af en toe ja, nou, um, heel veel, heel we, veel. Uh, ja. bijna alle teksten komen uit literatuur ja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 Of uit meerdere gedichten. Ja. Soms is het ook een heel gedicht. Hmm. Maar soms ook niet. Uh, soms nou, uh, uh, komt het uit meerdere bronnen. Ja. En uh, ook uit meer, meerdere nationaliteiten. Ja. En is ja. dat ook te herleiden? Of is dat beschreven? Of is ja, er straks ja. een uitdaging voor iemand om nee, nee, dat helemaal dat, te, te gaan? Nee, nee het is helemaal, uh, dat staat in de cd staat dat helemaal precies ja? omschreven waar ja. het vandaan komt. Okay.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 Zo zijn we ja. bij je terechtgekomen. Ja, tot ons ja, vorige oh, nee, interview. Ja, ja, ja. Ja, ja. Vast ja. bij André. Ja. Met de nee, boot. Ja. He? ja. ja, ja. Nee, maar, ik, daar heb ik ook mee samengespeeld. Maar daar hebben we ook regelmatig contact mee. Ja. Maar in jouw top 11 van uh, invloeden staat geen Nederlandse bands of zo? Of, uh, hè? Nee, nee. Ja. Nee, Altijd nou ook. ja, ik had. Uh,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 het hele bijzondere muziek gevonden. Okay. Want ik ken alleen dat nummer Fransen. Maar ze maken hele uh, ja, ja, heel ja, mooie muziek. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het, is, uh, het, is, het meest is Engelstalig. Want het is natuurlijk een Franstalig nummer. Uh, Franstalig Canadees. Ja. Ja, ik weet het Het, het geluid wat ze maken. Ja. Ik <laughs> vind fantastisch. En hun stemmen. Ja, ja, gewoon de stemmige zang. En ja. Dan, uh, dat is toch wel een enorme rijkdom als je dat kan. Ja. zo kan laten klinken. Je hebt wel een hele rijke uh, verzameling van invloed, inderdaad, hè? Van ja, links een... naar rechts. Ja, en... ja, oh, ja, ja. Er ja, ja, ja. ja. ja. dus ja. bestaat ook heel veel moois, vind ik. Zonder meer. En, uh, ja, ja. Maar ja, ik, vind, ik kan net zo goed uh, genieten van een uh, puntnummer als van, uh, uh, uh, van Bach. Ja, ja. Dat vind ik ook heel bijzonder. Ja. Dus ik ook bijzonder. Ja, zo, zo verschilt het. Ja, het verschilt wel. Maar het is gewoon... Uh, het is muziek. Ja, het zijn al bij die uh, twaalfnoten. Ja. Uh, nou, dat <laughs> hoeft ook nog niet. Nee. Je hebt uh, uh, bijvoorbeeld de Arabische muziek. Uh, dat zijn er 24. Oh ja, ja. Ik ja. Al die tussennoten. Ja. <laughs> ik vind dat gewoon... Uh... Ja. Nou, ik ben ook al benieuwd naar de, naar de toekomstplannen van de Kift. Wat gaan jullie nog...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 Laatste album uit. Nou, daar hebben we, uh, de eerste wat we. de presentatie daarvan. dat was zo'n. zo'n uh, stream. Uh, ding ja, vanuit Paradiso. Ja, ja. ja. <laughs> zonder publiek. Zonder publiek al. <laughs> ja, ja. <laughs> en, maar, ja, is, ja. En, en vervolgens heb je twee jaar. Niks nauwelijks me, kunnen optreden. Nee, ja. En dat. Uh, nou, ik zeg, dat hakt er wel in hoor. En dan daarna. Ja, moet het weer uh, een beetje op gang komen.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 Oh, oh, oh, oh, Ja, niet mij, klauw te klauwen Een hondenkop, krijsende, razende honger Harig onder de oksels Hier zijn de havikogige, hunkerende mannen Hier zijn de blond- en blauwogige vrouwen Hier schuilen ze opgekruld in slaap En wachten, wachten Klaar om te grommen en te roven Klaar om te zingen en te zogen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 Van de tuin. ik zeg ja en ik zeg nee, ik zing en roof en sloof, ik ben een vriend van de wereld, ik kwam aan de wildernis.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 en heeft voor iedereen... de een is een dagje meer gaan werken... Uh, oh, twee ja. -twe ja. van ons mensen werken bij een cd-distributiebedrijf... Uh, nou, een extra gaan werken... Zo, ja. en uh, al, uh, weer wat anders verzonnen. Er is voor iedereen een vorm gevonden... dat je toch zo ja. kan gaan. Ja. Maar, het, maar het is ook voor iedereen een volledig ander verhaal. Ja, en, uh, Ik krijg ik, ik, uh, uh, AOE.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 uh, de zanger van de ex heeft het bedacht. eerste album heet ook IJverzucht. We werden, we werden toen gedraaid door Jacques Plafond. Zegt, ja. Dat is, we zeggen, is het nou IJverzucht nou met Pint? En die kieft de titel van de plaat of, of is het nou andersom? Ja, dat soort dingen nou, het... horen we niet meer uh, op nee, de radio tegenwoordig. Okay, nee, dat is terug dat dat... Ja. Uh ja, ja maar sommige ja. dingen net als ook uh, nou ja, uh, die van Oekel shows op tv ja, ik denk ja. dat dat tegenwoordig ja. met uh, uh, uh, nou ja het terugkerend moralisme uh, ja, ja. Uh, lastig is ja, ik, heel ik, lastig ik, dit is wel de laatste keer geweest dat ik thuis bleef voor een televisieprogramma ja. uh, van Oekel <laughs> ja nou, dat is wel tijdje hoor. zie je het niet meer hè maar we ja. gaan een beetje afronden. Ja. Met welk plaatje uh, zou jij willen afsluiten? Nou, ik vind... Uh, muur, muur. Vind ik een heel mooi. Oké. Wou we daarmee afsluiten? Dan vind, vind ik zeer tevreden over de drumpartij. <lacht> ja, <lacht> ja, maar die we... heb je hebt ook echt zelf gespeeld. Maar, maar, ja, ja. <lacht> ja. Maar, de, uh, en het bijzondere daarvan was... Dat staat flaskoorts. Uh, we, we hadden die hele... Uh, oh, Album alweer gemixt. Ging naar, en, uh, om te laten masteren. En toen zaten we daar te horen. En toen kwam Muur Muur. En uh, we kijken maar aan, elkaar aan. En we vinden, vinden helemaal niks. We zaten in die studio. Ja. Waardeloos. Het, het lijkt nergens op die mix. En uh, van uh, nou stoppen maar. We gaan terug. We gaan, uh, we gaan nu <laughs> opnieuw. opnieuw mixen. Ja. En, uh, en toen, uh, toen. hebben we het opnieuw gemixt. En, uh, en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 ik niet, je kan, als je daar zit kan je ook zeggen van nou ja ja weet je wel nou, dat is wel heel, ja, heel moeilijk ja, ja, om nou dus, te nemen ook van... financieel hoor ja, ja. ja. ja. ja. <laughs> wat je moet namelijk nou je, je moet nog een keer ja, ja. Betalen, ja. ja. <laughs> en die mensen zijn niet gratis <laughs> en, maar uh, Muur, maar dan muren. ben je zo blij achteraf dat je dat toch gedaan hebt ja. je, dat ja. je toch uh, je, je, je intuïtie volgt uh, Hey Wim, hartstikke bedankt voor dit geweldige interview. Voor je mooie verhalen. Ja. Voor je mooie muziek. Voor je mooie kunst. Hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. Luisteraars ook bedankt. En tot volgende keer. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.